...waar ik iedere keer weer hartstikke vrolijk voor hoort, eerlijk gezegd hoor. Als ik dit weer eens vind in de playlist van de Zondagmorgen van GoFam... ...dan denk ik, oh, gezellig. Association, een heel klein hitje uit 1967, het heet Windy. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Het gaat duren tot 12 uur, Op deze mooie, ja, zondag zou ik maar zeggen... Echt een Nederlandse zomer. 21 graden wordt er vandaag. 22 graden, 23 graden wel weer in Westdorpen. Dus het ziet er lekker uit vandaag. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go en daarom natuurlijk ook lekkere zomerse muziek van onder andere De Makkers. pues a ver que tiene de malo Me duele que me intenten mentir de cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí, y es que el llanto de mi cuerpo de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand?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 Dan ben je toch helemaal in de vakantiestemming, toch? Als je dit zo hoort van Juan Pardo. Nomiables en de zomerzon van de makkers op deze zondagmorgen. Straks. Over ongeveer een kwartier, twintig minuten. Zo een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging zoals gebruikelijk de straat op. En vroeg aan u, wanneer bent u op uw best? Goeie vraag vind ik trouwens. En uh, zelf heb ik daar wel een idee bij. Maar ga ik je dat verklappen vandaag? Mm, denk het niet. Ik hou hem in de box. Dan gaan we niet oud. Zeker niet uit deze Pandora's box. Orchestral Maneuvers in de Dark. Kom je er net bij bij GoFM. Goedemorgen, welkom bij de show. En blijf bij ons de hele dag, want we hebben het beste voor je. zelf toch? Ja, een verrassende plaat van Ellen ten Damme... die altijd hele aparte muziek maakt. Uh, een, een nummer van een paar jaar geleden alweer. Uh, uh, cliënten in Magnetron natuurlijk. En or Custom Maneuvers in the Dark met Pandora's box. Kijk even op onze website. Er staat een heel mooi filmpje op... van een open dag bij de Hedwige polder. Tja, daar... Uh, is veel over te doen geweest natuurlijk over die polder. En uh, ja, nu zijn ze natuurlijk bezig met hem onder water aan het laten lopen. Ja, heb je dat weer. Die strijd is verloren, zal ik maar zeggen, voor degenen die de polder wilde bewaren. Maar er zijn nu wel beelden over een open dag. Hoe staat het ervoor? Het staat op onze website. Ga maar even naar go-rtv.nl. Go-rtv.nl. En kijk daar, want daar vind je alle informatie. En het laatste nieuws uit de regio. Fields, where I had to work to get my money. But listen, listen now, oh, listen. And there's the sound of a screaming day. Who asked to live with you? Any, if, anyway. way. Sun is going up, I feel the beams on my head. So the birds are so listening, good morning. Near and far you can hear the sound, the sound of the working German. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a the screaming. There. golden earrings, toen nog met een S weet je nog? Ja, is lang geleden maar wel een mooie herinnering je hoorde hen hier in de show bij FM. en verder hoorde je een prachtige van Stevie Wonder Another Star uit 1977 tijd voor de reportage van Jeroen van Gent hij ging wederom de straat op en vroeg aan u wanneer bent u op uw best. Is dat wanneer u rustig voor uzelf bezig bent of met een groep zou ook zomaar kunnen. Wellicht meer in de ochtend of misschien bent u een avondmens. Het is een hele goede vraag. En Jeroen is altijd heel brutaal en ging gewoon de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag, mevrouw, mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort, ik heb leuke, lichtvoetige vragen, man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen? Dus geen uh, politiek, geen ellende. Ja hoor, dat mag. Mag ik dat even proberen? Als je het niks vindt, loopt u gewoon door. Wanneer bent u op uw best? Na, na, na half negen, dan heb ik mijn koffie op en dan is mijn kacheltje op gang en dan... Uh... S'avonds dus hè? Nee, morgen. Toch wel soms. S'morgens. Okay, ja. Even op gang komen, dieseltje en dan uh, ja, ja, ja, gaan we. Ja, ja. Wanneer bent u nou op uw best? S'morgens. morgens. Ja. Oké. Okay. Ja. En waar blijkt het uit dat u op uw best bent dan? Uh, dat merk ik zelf. Meer energie en uh, dan ben ik helderder. Ja. En dat betekent dat u niet iemand van een hele late avondfilm bent en doorzakken? Zeg maar nee. Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Helemaal niet. Uh, wanneer ben jij op je best? Oeh, ik denk uh, in de zomer. Ah, ja, lekker op vakantie ben ja. ik echt op mijn best. Ja, dan uh, uh, voel ik me helemaal goed, voel ik me helemaal blij en uh, lekker in mijn vel. Dus uh, de zomer, dan, dan ben ik echt op mijn best. Echt wel? Ja, ja. De zomer. Ja, zeker. Voor ja, eigenlijk, liggende... nou ja, hè? net zeggen. En voor de hand liggende dingen, dus zon, zee, zand. Ja. Ja. ja, ja, dat is echt uh, heerlijk, ja. Ja, ja, heerlijk. Wanneer bent u op uw best? Op mijn best? Ja. Als ik gewoon alles op mijn uh, gemakje, op mijn eigen rust, in mijn eigen gemoedstoestand kan doen. Juist. Ja. En dat is vrij lastig allemaal tegenwoordig. Maar we uh, ja, leven in een hele gaarste wereld, hè. Ja. Dus uh, ja... Dat is het eigenlijk. En, en, en noemt noem dus een voorbeeld wat voor dingen? O, ja, ontbijten bijvoorbeeld? heb ik altijd ja, last van. Nou, gewoon nou, je dagindeling, hè? Inderdaad, wat je zegt, s ochtends begin je al en het... Uh, je, je hebt 26 uur in een dag zitten, tenminste, dat heb ik altijd. Ja. En uh, dan kom je gewoon tijd tekort. Dus dan is het dit mag even overslaan. En dat komt zo meteen wel. En puntje bij paaltje, dan uh, denk je, oh, ben dat overslaan. ik ben dat overslagen, ik ben eten, ik ben middag eten vergeten. Oh. En dan uh, ja, het is gewoon een gaas leven geworden. Dat is gewoon een feit. Wanneer bent u op uw best? Wanneer bent u op uw best? S Morgens. S'avonds. Hé, hey. ja. dat is echt een verschil. Ja, na twaalf na, zeg maar, uur vind ik het de heerlijkste tijd. Want ha. dan geen appies en, uh, ja. en dan ga ik spelletje. Ik, ja. uh, dat doe ik. En, uh, ja, en meestal één probeer ik naar bed te gaan. En meestal wordt het twee uur. Ja, ik ben ook zo... Dus, ook! Ja, yes. ik ben ook zo. Nee, ik en, ga half twaalf naar bed, een mooie tijd. Um, uh, gewoon lekker bij tijd naar bed toe. Ja. En dan ochtends een mooie ochtend. Nou, als ik wakker word, ja. dat maakt niet uit. En, uh, dat is het fijne van deze leeftijd natuurlijk. We kunnen doen wat we willen. Ja. We zijn zussen. Ja, ja, ja. Maar dan moet u haar dus niet bellen, uh, s ochtends vroeg en zo. Dat loopt nee. door elkaar dan? Nee, ik doe wel, wij doen wel zo'n systeem. We zijn allebei weduwe geworden en, en dan doen we een appje dat, we, dat je leeft. Ja. ja. En, uh, en dat doet net zijn leuke poppetjes en dingetjes. En dan weet je van elkaar, anders moeten we er ja. Ja, ja, begrijp ja. ik. Ja. En, en botst het wel eens? Nee, toch? Nee. Nee, waarom? Waarom? Nee, het gaat heel goed Alleen zij, zij gaat altijd weg. Weet je, altijd Ik ben meer thuis. huis dus ik ben vaak thuis. Ja. S'avonds, dat heb ik, ik, ik heb 48 jaar, ik werk nu nog trouwens, want ik ben weer begonnen. Ik kon niet stoppen. <laughs> ik heb twee maanden niks gedaan en uh, s'avonds was ik altijd op mijn best als ik, uh, als ik uh, verslagen moest schrijven, rap, rapporten moest maken, ah, juist. altijd in de avonturen. Ja. Lekker rustig, ja. niemand om je heen Precies. en dan, had je het, uh, dan kon je veel beter concentreren. En is het nu nog? Maar, nu doe ik s'avonds niet zoveel meer, overdag doe ik wat meer nu. Uh. Op mijn best? Nou, uh, als ik uitgerust ben en uh, als ik uh, leuke kleren aan heb en er leuk uitzie en iets gezelligs ga doen, dan ben ik op mijn best. Als ik met vrienden ben of uh, een etentje of een feestje, ja. Juist. Dan ben ik op mijn best. Ondanks het gaarste leven met al dat van de hak op de tak en uh, eten overslaan, zijn er toch nog momenten waar je zegt. Hé, nou voel ik me goed, nou is lekker. Eind van de dag, als ik klaar met mijn werk. Ja, ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. maar mooi ontboezemingen van uh, Tiffany hier in de show. Ja, de presidential suite komt wel aardig verpas met de voorverkiezingen in Amerika, want die gaan ook weer allemaal beginnen. En uh, Hoch, wat een gedoe is daar altijd weer bij. Dus uh, mm, we worden er waarschijnlijk wel weer mee overspoeld de komende tijd. Mooie muziek uit de jaren 80. Verder worden je Wallace Collection speciaal op verzoek van uh, ja, onze eigen Jeroen Vergent. Je hoort de daydream hier in de show. Het gaat al richting 12 uur. Het schiet lekker op. Het wordt een mooie dag vandaag. Ik vertelde het al. En in het nieuws werd het natuurlijk ook verteld. We gaan ervan genieten vandaag. Het is niet te heet. Hoewel de komende dagen wel weer een stuk warmer gaat worden. En ik hoop niet zo heet als een paar weken geleden. Want dat was eigenlijk niet te doen. Zeker niet hier in de studio van GoFM midden in Terneuzen. Tijd voor muziek van onze zuiderburen. Iemand die heel snel schrijft. Althans, dat lijkt zo. Luc Steno. Ons weekendhotel lag discreet. Verscholen in duinen aan zee. De tijd vloog er te vlug voorbij. Als schot in Frankrijk leefden wij. We kwamen slechts in half pension, maar zo verwend door la patron. We kregen het ontbijt op bed en s'avonds was er balmuzet. Want de patron, ja, de patron, hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee.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 was niet duur, we waren niet rijk. Maar luxe verlangde ik niet, als ik maar heel dicht bij je sliep. We droomden op het stille strand, een meel pikte brood uit je hand. Het leven leek zo irieel. We bouwden menig luchtkasteel en de patroon. Ja, de patroon, hij speelde akkordeon Heel alleen voor ons twee Hij speelde akkordeon En we draaiden maar mee Hij speelde akkordeon Heel alleen voor ons twee De muziek en de wijn, een bedwang.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 Old Covent Garden, I remember only too well. Money in the old town It's not the same, honey, when you're not around I've been spending my time in the old town I sure miss you, honey, now you're not around Now you're not around this old town Ik wil wel zeggen, een beetje doorgezopen stem van veel. Old Town. Die begon met uh, Covent Garden. Daar ben ik pas geweest uh, anderhalf week geleden of zo. En dat was best wel leuk daar ja. Daar heb je altijd van die straatartiesten die gekke grap uithalen. En uh, Op een of andere manier moeten ze mij altijd hebben om uh, ze te helpen of te ondersteunen of om commentaar te uh, geven te geven. Ja, eerlijk is eerlijk, ja. Ga ik ook, ook op in, hoor. Ik weet niet of je Covent Garden kent, maar als je al een keer in Londen bent geweest, dan weet je er alles van. Mooie muziek dus. Uh, Old Town dus, Phil Linnert, zei ik al. En Luc Steno, hij speelde de accordeon. Althans, hij niet, maar de uitbater van de toko waar hij zat in een mooie zomer. Een zomer zoals deze eigenlijk I'm misschien wel. Sorry. Een mooie herinnering van Paul McCartney... samen met Linda... Uh, Elke Albert en Admiral Halsey. Komt uit 1971... was een grote hit van hun album... Ram. Een van de albums die ik van voor naar achter... en van links naar rechts uh, wel eens wil uh, draaien. Al die jaren al. <lacht> ja, lekker hè? Aan het einde van deze aflevering van... De Zondagmorgen van CoVem. Hé, hey, hartstikke bedankt voor je gezelschap weer vandaag. Volgende week zondag zit ik hier weer... We leven en welzijn. Weer op een mooie zondag zoals het er nu naar uitziet, Als de weersverwachtingen van volgende week ook maar een beetje kloppen. Dus uh, dan maken we er ook weer een hele mooie zondag van. Tot besluit van deze aflevering. Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Ik wens je nog een ongelooflijk mooie zondag. En blijf bij go. They were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, no, it all. Oh, you think you're special, oh, you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So, yeah. Don't impress me car. That don't improve.